12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Premier van de Krim vraagt Poetin om hulp. Open Games Moskou verstoord. Een aanslag op vaccinatieteam Pakistan. Het weer in het westen en noorden bewolkt en soms druilerig. Elders af en toe zon. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Maar er kan ook een bui vallen. Er staat wel weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Veel geruchten uit Oekraïne vanochtend. Volgens het ministerie van Defensie in Kiev heeft Rusland 6000 extra militairen naar de Krim gestuurd. En het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland zegt dat gewapende mannen uit Kiev vandaag het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Krim hebben aangevallen. Ook de nieuwe premier van de Krim, Sergio Aksjanov, heeft zich aan zich laten horen. Hij heeft benadrukt dat hij als enige het gezag heeft over de veiligheidstroepen op de Krim. Agenten en militairen moeten naar hem luisteren. Willen ze dat niet, kunnen ze maar beter opstappen. En ook doet hij een oproep aan Poetin. Ik wil alle commandieren alleen mijn regels en verantwoordelen. Ik wil niet zorgelsen blijven. Uiteraard zijn verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de lidstaten. Ja bedoel me president van de Russische Federatie, Vladimir Poetin... om de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid... op de Autonomische Republiek Krim. Sergei Aksonov. vraagt Russische president Poetin... om hem te helpen de orde en de vrede op de Krim te herstellen. Correspondent David Jan Godfra is in Simferopol op de Krim. David Jan, als we dit zo horen, wat betekent dat? Hij vraagt Poetin om hulp. Ja... Dat komt natuurlijk een beetje als het moest naar de maaltijd... want die rol die is er alvast naar alle waarschijnlijkheid al... Die uh, gewapende troepen hier op de Krim, dat, zijn, uh, dat staat eigenlijk wel bijna vast. Dat zijn Russen. Dus die, uh, die zijn hier uh, al minstens 24 uur, een beetje langer zelfs. Dus wat dat betreft komt die op een beetje als, als uh, mos naar de maaltijd. Maar het tekent natuurlijk wel hoe de regering van de Krim, de huidige regering van de Krim, denkt over de verhoudingen. Um, die willen dus kennelijk dat, uh, dat Rusland hier, uh, hier ingrijpt en orde op zaken stelt. Ja, en daar zoals in Kiev, uh, waar ook net een nieuwe regering is aangekomen getreden na de revolutie, absoluut niet blij mee zijn. Nu draait de geruchtenmachine op volle toeren. Bijvoorbeeld horen we nu weer dat er mogelijk 6000 extra Russische militairen naar de Krim zijn gestuurd. Wat merk jij daarvan? Uh, ja, je, je hoort hier inderdaad het ene gerucht naar het ander. Gisteren waren 2000 Russische militairen. Nu zijn er 6000 Russische militairen. Die aantallen die komen uit bronnen in Kiev... Um, ik zeg niet dat het niet waar is. Uh, het punt is alleen dat ik ze niet zie. Ik zeg bij het parlementsgebouw in Sint-Feropel... Daar staan inderdaad gewapende mannen met uniformen aan. Uh, een stuk of tien zie ik er buiten. En er zitten er naar nou voorluid een man of honderd binnen. Nou, hetzelfde geldt uh, uh, bij het internationale vliegveld van Zinveroppel uh, uh, van en nog een paar andere plaatsen. Maar het zijn telkens clubjes van 100, 150 man. Waar die andere duizenden militairen zich van op zouden houden, dat weet ik niet. Uh, dus ja, het zijn geruchten. Ze zijn niet bevestigd. En we weten dus eigenlijk niet helemaal precies hoeveel van die militairen er nu zijn. En als jij gewoon mensen op straat spreekt, wat zeggen die? De, de, de meerderheid van de bevolking van Sint-Feropel en ook van de Krim... is Russisch. Uh, veel uit de meeste van die mensen die vinden het wel prettig... dat er, uh, er ingegrepen is dat er in ieder geval een soort van veiligheid is... zoals dat voelen voor, voor hun bestaan... Maar als je vraagt, ja, hoe moet dat nou verder? Want dit is de situatie. Maar wat wil je nou eigenlijk met de Krim? Dan lopen die antwoorden heel sterk uiteen. En er zijn mensen die zeggen, dat kan best in een soort van los verband... een confederatie met, uh, met Oekraïne, dus met Kiev. Uh, anderen zeggen van, nee, dat, uh, dat moet verder gaan. We moeten als Krim autonoom worden. En uh, onze eigen bootjes uh, kunnen dat misschien zelfs wel on uh, onafhankelijk van uh, de Oekraïne... En dan is er nog een groep die zegt: van onze enige redding is aansluiting bij Rusland. En dus uh, wat ik zeg: van, van als het gaat om de aanwezigheid van militairen hier, daar zijn de meeste Russen hier blij mee. Maar hoe het verder moet, daar lopen de gedachten, en de, de ideeën over uiteen. Dankjewel David-Jan. Correspondent David-Jan Godva. Ondertussen is het in Moskou onrustig bij de Open Games. Dat is een sportevenement dat door homo-organisaties wordt georganiseerd... als tegenhanger van de Olympische Spelen in Sochi. Meneer Edith Schippers van Sport opende vanochtend het zaalvoetbaltoernooi. Dat deed ze samen met oud-internationals Aaron Winter en Mark van Hintem. Maar direct na de opening werd de zaal alweer ontruimd. Mevrouw Schippers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Nou, we hebben een voetbaltoernooi geopend. We zijn hier een dag of vier allerlei toernooien aan de gang... in het kader van de emancipatie van LGTB... dus homo's en lesbiennes in Rusland. En vandaag was het voetbal aan de beurt En we hebben dat geopend vanmorgen. En er is wel twee uur gespeeld, hoor. Maar na twee uur moest ik weg naar een volgende afspraak... namelijk met allerlei... Uh, organisaties hier om verder te praten... Uh, over de situatie. En uh, nadat ik weg ben gegaan is het eigenlijk direct gesloten. En gebeurden er meer van dit soort dingen de afgelopen dagen? Ja, de afgelopen dagen is het eigenlijk steeds zo geweest... dat als uh, ik, uh, ik er was, heb ik het zelf nooit meegemaakt. Uh, want ik heb gisteren ook de medailleuitreiking gedaan... van het basketbal en het volleybal. Uh, maar uh, als er geen uh, internationale gasten zijn... zie je toch wel dat er bommeldingen komen, dat er... Ontruimd wordt, contracten worden ingetrokken. Dus ja, het is ontzettend moeilijk om zoiets hier in uh, Moskou te organiseren in de praktijk. Maar je heeft geen aanwijzingen dat dit ook uh, door de overheid uh, wordt georgestreerd. Dat kan je nooit zeggen, bewijzen of, uh, of uh, claimen, omdat je niet weet waar het vandaan komt. Het is in Rusland, zoals er een bommelding is, wordt een gebouw ontruimd. Dat is in Nederland ook zo. En wie die bommelding dan doet, ja, dat blijft voor mij natuurlijk in het duister. Heeft premier uh, Rutte, toen hij uh, op de dag van de opening van de Olympische Spelen in Sochi... nog met uh, president Poetin sprak, het hier nog over gehad, over deze Open Games? Dat weet ik niet, ik was er niet bij. Hij heeft het wel over mensenrechten gehad en over homorechten. Overigens zijn de homo-organisaties die ik hier spreek... allemaal zeer gelukkig met het feit dat wij niet geboycot hebben... maar de dialoog aangaan met de autoriteiten. En zij hebben mij expliciet verzocht om daarmee door te gaan. Omdat zij zeggen, kijk, als je niet meer praat... dan hebben wij er helemaal niks aan. En dan staan we helemaal in ons eentje. En zolang jullie hier komen en jullie hier zijn... hebben wij aandacht en uh, er blijft het gesprek ook gaande. Dus zij waren er heel erg blij mee... dat Nederland op politiek niveau de Olympische Spelen niet heeft geboycott. Want op zich dat het wordt georganiseerd in Moskou... Uh, waar toch uh, de, de laatste tijd veel om te doen is, is op zich bijzonder. Dat is waar, maar in Rusland is homoseksualiteit... In tegenstelling tot veel andere landen niet verboden. En, en zij hebben in het verleden ook wel uh, uh, een tournalist georganiseerd. Uh, maar ze hebben dit keer wel erg veel last van allerlei bedreigingen en uh, bommeldingen en zo. Dank u wel en uh, okay. succes daar. Dank u wel. Het NOS Journaal. Mark Visser. Duizenden ouderen krijgen binnenkort te horen dat ze niet kunnen blijven wonen in hun verzorgingshuis. De komende vijf jaar zullen waarschijnlijk zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In Zwanenburg protesteert de Dorpsraad tegen de sluiting van verzorgingshuis Eigenhaard. Volgens Kees Bos van de Dorpsraad is sluiting onnodig.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 Gedetineerden de die aan alle eisen voldoen worden beloond. Zo mogen ze extra bezoek ontvangen of krijgen ze scholing. Staatssecretaris Steven wil mensen zo beter voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. En dat betekent ook dat die verantwoordelijkheid, dat je die ook echt moet nemen en dat je moet beseffen, als je een strafbaar feit hebt gepleegd, dat je daarna ook gewoon je zaken weer eens op orde moet krijgen. En dan kan het niet zo zijn dat je altijd de nadruk op je eigen rechten legt, maar niet op je plichten die ook al in de gevangenis weer beginnen.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 Guus Hiddink heeft bevestigd dat hij de nieuwe bondscoach wordt. Dat deed hij gisteravond in het NOS-programma Met het Oog op Morgen... in een gesprek met Thijs van der Brink. Ik ben bezig met de KVB om de hele team wat ik graag wil... Uh, voor elkaar te boksen, Hij heeft even nog een aantal dagen een weekjes nodig... Om, om het is nou, ik dacht, het hij, hij, toen u binnenkwam, hij kon vertellen dat het rond is. Ik ben bezig, of wij zijn bezig om een mooie staf...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 Het is al enige tijd duidelijk dat de KVB met Hiddink in gesprek is om na het WK Louis van Gaal op te volgen bij het Nederlands Elftal. De KNVB wil de aanstelling echter pas naar buiten brengen als de volledige staf is geformeerd. Hiddink was eerder tussen 1995 en 1998 al bondscoach van Oranje. Baanwielrenner Hugo Haak is op de WK-baan in Colombia... vijfde geworden op de 1 kilometer tijdrit. Haak bleef een halve tel verwijderd van het podium. De Franse titelverdediger, François Pervy... werd wereldkampioen op de tijdrit. Schaatser Ronald Mulder heeft zich afgemeld... voor de tweede dag van de NK-sprint in Amsterdam. Hij is ziek. Mulder stond na de eerste dag zesde in het algemeen klassement. Op het evenement in het Amsterdamse Olympisch Stadion... wordt ook geschaatst voor de Nederlandse Allround-titel. Voor dat toernooi heeft Maurice Vriend zich afgemeld. Ook hij is ziek. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB René Passet. Een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... zorgt voor file bij Kootwijk. Dat staat 3 kilometer. Er was vanochtend een ongeluk bij weert Noord op de A2 vanuit Maastricht. Maar de vertraging daar die is beperkt tot een paar minuten. Op de A20, Gouda naar Hoek van Holland, staat wel file. Bij de afrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen. De ook is daar dicht. Dankjewel René. Eén keer de belangrijkste nieuws. Premier van de Krim vraagt president Poetin om hulp. De open games in Moskou zijn verstoord.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 Zout lijkt op En we zijn weer bijgepraat door het NOS Journaal. Van de week zag ik in het programma Nieuwsuur een reportage over de zorg. Ik bleef haken aan het woord cliënt dat steeds wordt gebruikt door de verpleegkundigen. Of zijn het geen verpleegkundigen? Zijn dat weer thuiszorgers? Of zorgverleners? Of zijn de zorgverleners de instituten die zorg verlenen? Hoe dan ook, het woord cliënt dus. Iemand die zorg geeft is een verpleegkundige of is het een thuiszorger. Noemt de mensen die hij of zij verzorgt cliënten. Een winkel heeft cliënten, een clientele. Een notaris, een advocaat. Bovendien, de cliënt kiest. Maar iemand die zorg behoeft, die heeft veel minder te kiezen. Cliënt is hier een woord dat de afhankelijkheid van de zorg verdoezelt. Vrije keuze is er nauwelijks. Voor mij hoeft dat niet zo'n camouflagewoord. Maar ja, welk woord dan wel? Nou, zorgverlener heb je al. Wat is er mis met zorgnemer? Welkom bij de Daalstaat... zet toen de schuitje voor je smeer. Had je liever nu langer uitgeslapen? Als ik voorstel samen naar de film te gaan, begin jij zogenaamd spontaan te gapen. Als ik een doos van aan je schenk, blijf jij eigenlijk wel veel te zwaar te leven. En als ik zachtjes vertel, vertellen over van je haar. Met jouw paling te lang in de rook gelegen. Als ik een Italiaans ijsnoer aan je geef, zijn het alleen maar de verkeerde smaken. En als ik zacht vertel, weet ik van je Doe jij gelijk alsof je moet gaan raken. is het nooit goed, is het nooit goed, is het nooit goed. En het wordt ook nooit meer beter. Het is het nooit goed, het is het nooit goed, het is het nooit, goed. en het wordt ook nooit meer beter. Als ik op mijn kop sta, staan, ja, bezien, als ik wil verven en behang, ja, als ik geen standpunt ineetje, ja, maar als ik een eigen mening heb. Dan zie ik het verkeerd, dan zie ik het verkeerd, dan zie ik het verkeerd. Ja, dankjewel Henk Wesbroek. Mooie zinnen maakt hij en hij heeft wat te vertellen. Uh, Nederlandstalige muziek in de taalstad heeft wat te vertellen. Bewijzen met ieder liedje hoe goed er... Uh, geschreven wordt in Nederland. Net als Daniel Lohus trouwens, uh, Henk Vesboek, Nieuwe album van Daniel Lohus heet D. Aanleiding voor mij om hem te vragen mij te onderwijzen in het Drents. Ook hier is aanwezig taalwetenschapper René Appel natuurlijk. Hij maakt de taal van Geert Wilders. Ruben L. Oppenheimer kiest woorden... waardoor wij kunnen zien wat hij zegt. Maar we beginnen met... Het woord van de week. Alle woorden van de afgelopen week zijn weer gewogen. En uiteindelijk heeft er slechts één voldoende gewicht. Hoofdredacteur Ton Den Boon van de Dikke Vandalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Fit. Nou, wat is het? Nou, het is het woord regermoment geworden. En misschien moet ik dat een beetje inleiden. Het ja. uh, heeft te maken met een programma... Uh, dat afgelopen dinsdag uh, op televisie was, het programma van Eva Jinek, 1 op 1. En daar was Ari Slot van de ChristenUnie uh, te gast. En het uh, programma ging over de strafbaarstelling van illegaliteit. En daarmee eigenlijk ook uh, over de steun van de ChristenUnie aan het uh, kabinet. Um, en, uh, de ChristenUnie die wil eigenlijk natuurlijk dat die legaliteitswet er niet komt. En Slot koos het programma van Jinek uit om dat uh, dus duidelijk te maken. Ja. En Jinek die haakte daar helemaal op in. ze dat... dus hadden aan dat Slot. Ja, zullen, ja. zullen we even naar luisteren hoe Eva Jinek inhaakte hierop. U heeft ja. uzelf ooit als een reiger omschreven. Een fascinerende vogel die doodstil aan de waterkant kan toekijken. Af en toe schiet hij toe. Precies mijn stijl. Ik wacht mijn moment af en sla dan toe. Is dit zo'n reigermoment voor Ari Slob? Ja, ik moest niet gelijk daar aan denken, maar het is waar dat ik dat ooit heb. keer... Toen ik het last, dacht ik, dit, las, dacht ja. Ik... Ja. Ja. dit nou, is het ik heb wel, uh, Ik ben niet iemand die zich altijd heel erg naar voren werpt van kijk mij eens. Maar inderdaad, ik ben wel uh, intensief vaak met onderwerpen bezig. En ik kies ook wel mijn moment om uh, toe te slaan. Ja, reiger moment. Wat maakt dat tot zo'n mooie metafoor, Tom? Nou, ik vind het uh, een, een hele mooie metafoor... Uh, voor iemand die het uh, juiste moment weet af te wachten... tot hij kan toeslaan. Uh, niet alleen omdat het natuurlijk uh, slaat bij... Slop, omdat hij zichzelf wel eens zo geafficheerd ge heeft. Maar vooral ook uh, vanwege dat beeld. Dat beeld dat is zo bekend, he, van die roerloos wachtende reiger. Ja. Iedereen kent dat. Het is een heel Hollands beeld. En uh, het is mooi, vind ik, dat die metafoor... dus duur verbindt met de politiek. Ja. Uh, had, de, had de metafoor ook misschien... met een ander dier gemaakt kunnen worden? Een torenval kan heel lang stil stilbiddend in de lucht hangen in afwachting tot hij op zijn prooi uh, valt. Ja, dat bidden dat zou in dit geval met A.J. natuurlijk ook wel heel toepasselijk zijn geweest, denk ik. Ja. Maar um, ik, ik, ik denk dat het beeld uh, is bijna, uh, het beeld, het beeld van die reiger is bijna iconisch geworden in het Nederlands. Hè. Het beeld in de beeldende kunst heeft daar uh, zeker in de 20ste eeuw, het begin van de 20 e eeuw uh, heeft zich daar sterk door laten inspireren. Um, dus ik, ik, volgens mij is dit is die reiger wel typisch Hollands, omdat het echt zo'n polderbeeld is. Ja. Gaan we dit reigermoment meer tegenkomen? Wat denk je? Wordt het een, wordt het een staande uitdrukking? Ik hoop het. Uh, het zou kunnen, er zijn wel meer van die momenten geweest die, uh, die, die, die toch uh, vanuit de politiek uh, gangbaar geworden zijn als woord. Hè. Denk aan het, uh, het Lewinsky-moment, het Monica Lewinsky-moment. Dat is in ieder geval in het Engels uh, het moment waarop een politicus zich realiseert dat hij door leugen bedrogen van affaire onder vuur is komen te liggen. Ja. Nou, misschien gebeurt het iets vergelijkbaars dus wel met het regenmoment. Maar dan ja. moeten dus ook andere politici dit soort regenmomenten gaan krijgen. Ja, uh, dat wachten we af. Het is in ieder geval een hele mooie metafoor. Ton Den Boon, tot volgende week. Dankjewel. Quote van de week Het kabinet wil het scheef wonen aanpakken En dus beginnen Amsterdam en Utrecht Een proef Goedkope huurwoningen voor net afgestudeerden Met één adder onder het gras Na vijf jaar moet je er verplicht weer uit Nikki is net afgestudeerd Woont nog op kamers in Utrecht En ziet zo'n goedkope woning wel witte, zo, eh, zitten Zo zei ze in het Radio 1 journaal En dat ze na vijf jaar Haar koffers weer moet pakken Ja, ja. Leven is één groot risico hoor ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet, wat Nikki heeft gestudeerd. Ze heeft er in ieder geval een belangrijke levensles geleerd. Het leven is niet recht, maar scheef. En daarmee één groot risico. Spreker van de week: SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut... Brak afgelopen dinsdag in Amsterdam bij de herdenking van de februari-staking. De toen illegale Communistische Partij van Nederland riep in 1941 de bevolking op om in verzet te komen tegen de Jodenvervolging. Er volgde een tweedaagse staking op 25 en 26 februari van meer dan 300.000 ambtenaren, arbeiders, winkeliers, maar ook studenten. Een staking die niet zonder represailles bleef. Mevrouw Karaboeloet, goedemiddag. Mevrouw Karaboeloet. Hallo. Als Mevrouw Karaboulout? Oh. Mevrouw Karaboulout? Kan ik. Dus, er is iets mis met de telefoonlijn. Dan gaan we eerst naar uh, Ruben Oppenheimer. Radiocartoon Ruben L. Oppenheimer. Taalstaat. Ruben, goedemiddag. Veel te vroeg, joh. Ja, veel te vroeg, ja. Maar je bent er wel klaar voor, mag ik hopen. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Laat horen de radiocartoon van Ruben Oppenheimer. Er is een overeenkomst tussen carnaval en kerstmis. Beide feesten trekken zich na een korte jaarlijkse opleving terug in kartonnen dozen en plastic zakken op mijn zolder. Terwijl mijn printer op de achtergrond wat lawaai maakt, sorry. Toen ik de dozen met ballen, lampjes en slingers onlangs naar boven bracht, zag ik haar met veel tegenzin vanuit een ooghoek al liggen. Adèle de Villeroy-Boch, mijn alter ego met carnaval. Adèle is een vervelende zuurpruim, een zeurderige bemoeial van middelbare leeftijd. Ze draagt een gebreid mutsje, waaronder vandaan een kort kapsel prijkt, van het type Hitlerlok voor dames. Adel bekijkt de wereld met minachting, van achter een jaren tachtig montuur zonnebril. Haar crème witte jasje met schoudervullingen komt uit, een, uit hetzelfde decennium. Foute make-up en paarse plaknagels zullen weer drie dagen lang opgetrokken wenkbrauwen en veroordelende wijsvingers accentueren, terwijl ze ongevraagd commentaar geeft. Dus jij denkt tot je de burgemeester van Stricht bent of zoiets? Dat is jouw interpretatie. En verder zijn er nog een bloemetjesjaaltje, parelmoere oorbellen, veel te veel ringen en armbandjes, een zwierig lange blauwe jurk en verrassend geile bruine milflaarsjes. Adèle rookt sigaren en drinkt stiekem whisky uit een heupfles die ze in haar handtas verstopt. Niet erg ladylike, maar wel lekker. En dat alles ligt een menu uitgestald in uh, weer samen te voegen onderdelen vanaf de tafel in de huiskamer aan te staren. Uit het geheel stijgt een odeur van, een, van muffe kleren, ingedroogd bier, schimmelende mayonaisevlekken, goedkope die parfum, merk La Lola en make-upresten. En ineens... Heb ik er toch weer ontzettend veel zin in om mezelf met de vaste lovend weer te verliezen in dit bizarre volksfeest. Dat je aan mensen van boven de rivieren maar niet krijgt uitgelegd. Als ik Adel woensdagochtend, maar waarschijnlijk eerder woensdagavond weer terugprop in zakken en dozen. en naast de kerstballen op zolderstal. zal ik fluisteren. Nou meid, tot volgend jaar. En het zal net lijken of ik een verveelde stem uit een doos wil terugzeggen. Dat is jouw probleem. Spreker van de Week. Dat was Ruben Oppenheimer en mevrouw Karel u bent er nu wel? Ja. Ja, gelukkig. Ja, dat, uh. was, dat was iets met de telefoon, denk ik, hè? Ja. Dat denk ik, ja, ja. dat denk ik, maar fijn dat ik uh, u alsnog kan spreken... want u sprak op een bijeenkomst van uh, Abfacabo FNV... ter gelegenheid van de herdenking van de februari-staking. Ik heb daar net alles al over verteld. Waarom bent u daarvoor gevraagd? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, vind wel, uh, ik vond het wel een hele eer. En ik vond het heel uh, bijzonder om te mogen doen. Um, nou ja, in het verleden heeft Emile Roemer dat gedaan, een paar jaar geleden. En Eberhard van der Laan. Dus uh, nou, ik voelde me vereerd. Mooi rijtje. Ja. U gaf in uw toespraak aan waar de februaristaking voor u voor staat. Kunt u dat voorlezen? Ja. De februaristaking staat symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking symbool voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Heeft u daar bewust voor gekozen voor termen... die ook vandaag de dag nog zo actueel zijn? Ja, eigenlijk wel. Um, ik heb in mijn toespraak vooral stilgestaan... bij uh, het belang van de februaristaking... welke lessen we daaruit kunnen trekken... en uh, wat dat betekent uh, voor het nu. Ja, u woont in Amsterdam... en volgens uw toespraak niet toevallig uw woonplaats? Nee. Als ik de februari-staking memoreer... weet ik ook direct weer waarom Amsterdam mijn thuis is geworden. De geest van de stakers, de geest van de dokwerker... waart hier namelijk rond. En hoe toont die geest zich dan in Amsterdam? Um, het is heel bijzonder. Ik heb in Amsterdam heel veel vrienden... die uh, nou, direct of indirect met die staking te maken hebben gehad. Dus in die zin ben ik erbij uh, betrokken geraakt. Maar het is ook de hele sfeer uh, en de manier van samenleven in Amsterdam... Die, uh, die inspireren. Ja, toch waart die geest volgens u niet alleen in Amsterdam rond? Een geest die elders in de wereld ook aanwezig is: het Midden-Oosten, Rusland, de Oekraïne, Turkije. Overal ter wereld verzetten mensen zich tegen toenemende onderdrukking en repressie. Hunkeren mensen naar een democratische rechtsstaat, hunkeren kinderen naar vrede en veiligheid, strijden mensen tegen armoede, uitbuiting en uitsluiting. Ja, strijd gaat niet voorbij, als ik u zo beluister. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Um, we zijn er nog niet helemaal, maar de strijd uh, gaat wel door. Ja, ja maar hoe, uh, hoe kijkt u naar zo'n situatie nu in Oekraïne? Um... Ja, net zoals, uh, denk ik, heel veel mensen uh, met grote belangstelling. Maar het is natuurlijk ook wel verontrustend. Tegelijkertijd uh, vind ik het altijd uh, heel bijzonder en moedig van mensen... die onder dat soort omstandigheden toch opstaan. En toch blijven knokken uh, voor de democratie, voor vrijheid, voor allen. Ja. Heeft de toespraak van u veel reacties opgeroepen? Ja, ik heb aardig wat uh, mooie reacties mogen ontvangen. Ja, wij vonden hem ook mooi. Daarom bent u spreker van de week. Hartelijk dank. U ook bedankt. Dag. Dag. Als een veen brandt als een lang vergeten vuur. Kroopt de oude liefde toch weer naar me toe. Kleeft er onverwacht weer vol op avontuur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 en het houdt de beste pijlen op zijn boog. En na jarenlange wanhoop zorgt het pas voor het happy end, de kloe, de pilo. Het geluk onttrekt zich telkens aan het oog. Maar het smeult en wacht en op de lange duur laat de liefde uit de duur. Diepte naar omhoog, een hoog aas zijn ve. Daarvan mag u best zeggen. Goh, wat mooi en wat lang geleden dat ik dat gehoord heb. Jasperina de Jong in een tekst van Ivo de Wijs, Veenbrand. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Ja, Daniel Loos is weer nadrukkelijk in het nieuws. Dat heeft een paar redenen. Hij richt een tentoonstelling in voor het Drenns Museum. Hij gaat weer op tournee, om te beginnen op 22 maart in Kampen. En hij heeft een nieuw album gemaakt. Dat album heet D. En die D staat op een heuse Drense tegel die de hoes siert... Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Best verkochte album van de week, ja, hoorde ik gisteren. Vraagtig, ja, prachtig. Hoe is mogelijk? Heb je dat ooit eerder meegemaakt? Nee, dat had ik nog niet meegemaakt. Dat nee. was uh, voor mij ook nieuw. Ja, ja. Hoe vier je dat? Ja, hoe vier je zoiets? Nou, we waren gewoon heel blij. en we hebben, Ja, hoe vier je dat? Uh, nou, niet altijd te uitbundig hoor. We, zijn, nee? uh, we hebben gisteravond hier gespeeld. Ja, bij, uh, ja, ja, bij de Thijs Overkom, van der Brink. Dus, ja. Ja, ja. dus dat was heel leuk. En daarna zijn we naar Amsterdam gegaan. Nou ja, dan... Uh, dan weet je het wel. Ja. En, nee, uh, nee. De, nee. De, maar, nee, nee. Maar nee, <laughs> We zijn altijd uh, naar bed gegaan. Want we moesten okay. hier weer naartoe. Maar we hebben het wel even gezellig gehad ja. Ja. zeker. Ja. Dan die D van je album. Hè. D hoorde ik bij Pauw Witteman. Uh, hoorde ik dat verklaren door jou: dat dat een mapje D is. Maar ik dacht, dat is de D van Daniel. Ja, en van Drenthe. En van, ja. uh, het is de, de vierde uh, uh, plaat die ik maak met uh, Bernhard en Guus. En, uh, Strijbos, ja, Guus Strijbos. Bernhard Schepken. Goedemiddag, uh, heren. Ja. ja, Dus dat is ook... Uh, D is ook de vierde, zeg maar. Ja, ja. En het zo noem, vierde noem maar letter achter. van het alfabet. Dus ja. het, het klopt aan alle kanten. Uh, uh, ik dacht, uh, de D van Drens, dus ook Is dat Drens te leren? Uh, ja, jou? zeker. zeker. Ja? Ja? Is, ook aan de hand van jouw teksten? Nou, dat zou kunnen, ja. ja. Dat, dat is, ik, uh, ik, ik, ik heb mij zo voorgenomen om vandaag een korte cursus bij je te volgen. Hè? Ik kan je er wel een en ander vertellen. Ik, ik zit hier maar te zitten. Met een flesje bier. De halve wereld rondwest, en nou zit ik weer. Hier. Stief aan je te denken, al vaker en al meer. Ik geef hem middels toe. Ik mis mijn Engel. Ja, ik heb daar een paar vragen over, Daniels ja. mag. Uh, je zegt een flessenbier. Het is toch een flesbier? Ja, ja. maar in het Rens? Is het een flesse? Ja, dus in komt, Erika, het Erika. Ja, dus Erika, jou, jouw woonplaats? Ja. Kijk, kijk, wat ik nu spreek... Sommige mensen in het rest van het land zullen denken dat dit ook Drens is. Wat ik nu spreek is Nederlands. Het ja. Drenns, met een uh, Oost-Nederlands accent. Maar Drens is uh, onderdeel van het Neder-Saxi's. En dat is een hele oude taal. Ouder dan het uh, Nederlands, ouder dan het Duits. En uh, die talen zijn eruit ja, ontstaan. En dus zijn, een vervoeging dat flessen? Ja, ja, ja. ja. ja. En, en je zingt de halve wereld rond West. Ja. Het is toch geweest? Of, ja, maar, maar dus dat valt weg, die GE? Ja, nee, dat is in het Nederlands erbij gekomen. Oh? Ja. Dus het was eerst Weest. Ja. En wij hebben er. Ja, de Nederlanders, is, die met, niet. Bij een boel van dat soort woorden. Net, bijvoorbeeld net, net in het meervoud kun je het ook mooi zien. Als je bijvoorbeeld. Uh, kinderen. Ja. is het eigenlijk dubbel meervoud. Want het is kind, kinder. Zoals in het Nederlands is het ja. kinder. In Duitsland is het ook. Nou. Ja. En in het Nederlands is het kinderen. Dus, dus eigenlijk is het dubbel ja. meervoud. Dus eigenlijk klopt het niet zo goed. Nee. En een stief aan jou te denken, hè? zing je. Stief, ja. dus de I is I. Uh, nee, ik wil het ook een I. beetje leren. Dus de I is I. Ja, het is hier later een I geworden. Ja, alles was vroeger een I. Ja. Ja. En, en, en de I in jij is dan weer een oe? Jij... Dan raak ik in de war. Nee, dus dat de, is niet de, de... Jou, is, oe, jou. jou. jou. Uh, oh, jou. I, ja. uh, sterker nog, uh, jij is bij ons gewoon in het hele Nederlandsakse trouwens uh, gewoon i of I. Hmm. En Min en engel, dat wordt de i, dus i. Dus meestal, meestal is het dus i. Meestal. Uh, ja. het, is, het, is, het, gaat, het is niet helemaal consequent. Ja. Maar uh, dat verschilt in de verschillende Nederlandsakse uh, uh, varianten. Bijvoorbeeld in de Achterhoek zeggen ze wel een boerderie. Maar wij zeggen niet boerderie. Wat zeggen ook, jullie dan? En, en bij moderne woorden, wij zeggen ook geen... Uh, op, het, op het kanaal, als het vries ligt, wel is. Maar wij zeggen niet isco Maar dat is een moderne woord, dat is ijskool. Heur haar is van een engel. Heur ogen van kristal. Heur mond is als geen handen, Heur stem is overal. Langs de spieren in hun nekken. Over heur fluweelvel. Streek ik zachtjes met één vinger. Terwijl ik heur vertel, zo schier, zo mooi, zo lief. Ja, uh, Daniel. Uh, haar, haar zouden wij zeggen. Maar jullie zeggen heur, hoor. Ja, hoor, ja. ja. Maar dat is wel beter. Want, uh, ja. want haar, haar. Ja. Is haar. Is, is, wat, is, ja, wat is haar? Is haar, haar. Ja. haar, haar. Haar, haar. Is ja, raar, haar. ja. Dus het bezittelijk voornaamwoord is heur. Ja. ja, ja. En geen ander is geen ander. Dus de ee, de, de, de e, e, dus van geen wordt de I. Ja, ja ja Keen ander. Ja. Ja, ja. Dus het is een soort verschuiving in klanken. Ja, dat is, ja, maar dat zie je, dat zie je altijd bij taal, Dat het verschuift. Als je een wijn bijvoorbeeld. zie je nu in, in het Hollands. of als, je nu, als ik in, in West-Nederland hoor. hoe vooral dames het woord wijn uitspreken, is het ook al wijn, wijn. En het wordt vanzelf. met een eeuw is het misschien wel net zoals in het ja. Engels en in het Duits wijn. Ja. En, en het is hier nog dan wijn. Juist. Ja. Ja, die klanken veranderen allemaal vanzelf. Dat heeft op zich ook niet zo heel veel met de taal zelf te maken. Dat is meer hoe het klinkt. Hmm. En nekken. Nek. Ja, dat, ga, dat, dat, is is weer, dat is weer ja. het. Ja, nee, dat. Ja. En schier, wat betekent schier? Schier Zoals... is een mooi woord. Ja. Schier, volgens mij, ik denk zelfs dat dat in, in, in het Nederlands ook altijd wel gebruikt. Schier, in dit geval, betekent mooi. Maar je hebt ook. Uh, schier is ook klaar in de manier van helder. Maar ook uh, puur. Je hebt bijvoorbeeld. Uh, als iemand zegt van uh, mag ik wel een, uh, een beetje cola met een, uh, een beetje uh, koyak erdoor. En als iemand zegt van. Uh, wij je ging schieren koyak. Dan, dan, af, af, af ja, ko ja. dan is het alleen maar cola of alleen maar koyak. Uh, schier is wat dat betreft ook heel mooi voor het weer. Echt het heel mooi weer. Schier weer. Schier weer. En schiermonnikoog heeft daar ook mee te maken. Dat is, dat is een uh, mooi voorbeeld van de, hoe oud de taal is. Uh. Niet te gelukken daar alles maar zo zelf ontstaan is, dat kan je ja nooit. En door hem denken we vaak: alles gebeurt niet lukraak. Ja. Niet te geleuben, zie je. De, ja, dus, ik, de B, dus de V wordt een B. Nou, dat is, dat is een spelling die ik... Kijk, uh, Nederlandsaxies uh, heeft een officiële spelling. En Drens ook. En daar hebben ze in de in, uh, uh, Universiteit van Groningen... een leerstoel Nederlandsaxies. En er is een, stel, um, een, een spelling vastgesteld. En je moet je ook aan de spelling houden. Alleen, ik ben zelf uh, uh, worden als even, even ja. en uh, geleum... <coughs> ben ik gaan schrijven met een B. Ja. De officiële uh, spelling vereist dat je en Drentse spelling en ook... Nee, straks, dat je zo, zo dicht mogelijk bij het Nederlands blijft. Maar ik vind zelf bij dat woord als leven ook, leven... ik vind het mooi om, die, omdat je dan die m hebt... Zoals jullie zeggen, ja. dat wij de N inslikken. Wat eigenlijk de meeste Hollanders doen, want die zeggen leven. Ja. Dan slik je de N pas in. Ja. Maar, uh, <laughs> wel um, ja, geef nog een kans. Maar daarom vind ik, vind ik zelf die B daar heel ja, mooi. Ja. Dus Geleuben is heel ja, ja. Ja. Je vindt het mooi, hè, dat Drens. Laten we nog even luisteren. Aan die. Op de eindeloze snelweg. Mag ik ook wel heel graag weer. Toch blijft het altijd onrust. En dan komt me zo tien vanaf dag Onder deze sterren ben ik thuis. Hè? Ja. Zou dit in het standaard Nederlands even mooi klinken, dit liedje? Ja, dat kan wel. Kan wel ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, kijk, het voordeel van, van dit, deze taal is dat je... die dingen die je net al even aanhaalde... van uh, gelopen is bij ons gewoon lopen. Dus je hebt al wat minder uh, klanken die je verwerken moet. Dus en en uh, geweest is bij ons West. Dus dit, het is makkelijker om te zingen. Ik denk, ja. Misschien. Het is, het is ja. Saxisch. Dus, dus, ja. En het Engels is ook saxies En dat, dat maakt het ook fijn om, ja. om uh, popmuziek in te zingen. Ja. Je maar heb, je, heb je navolgers? Zing, zingen er meer mensen in het trend. Ja, het is een hele... Die hele dialectwereld is, is, is enorm, Het is een wereld op zich. En, en ook uh, uh, voor ons, en ook een hele... Hans Keuper is bijvoorbeeld een van mijn favorieten, een Achterhoekse troependoer. En er zijn een boel mensen bezig met, zeker met mooie, mooie in, in de streektaal zingen. zijn hele festivals. Kijk, neder saxisch is ook zo groot als nou, bijna tot, tot, uh, tot Berlijn aan toe. Dus Noord-Duitsland hoort er ook bij. Er zijn heel veel mensen die dat nog ja. wel... En, wat, wat, wat wil je dat ik nou onthoud van deze cursus-trends? Uh, um, nou ja, goed. Uh, ik, ik, wat ik altijd belangrijk vind om, om, te, om te zeggen, is dat, het, dat, het, dat, het, dat de Oost-Nederlandse uh, streektaal. dat dat niet verwaterde versies zijn van het Hollands. Dus dat, dat wordt vaak gedacht van hoe verder je van de Randstad komt, dat wat men daar spreekt, dat dat dan een soort verwaterde versie is van het Hollands. Dus, dus het is gewoon zo dat in Holland, in de Hollands uh, van toen, is de Bijbel geschreven en dat werd de standaardtaal. Maar dat wil niet ja. zeggen dat die andere talen. Ja. Uh, daar van Ga ik onthouden, uh, Daniel. Dank je wel. Uh, voor deze cursus. En nu uh, willen we toch heel graag een lied ook horen. Uh, je gaat het live spelen, samen ja. met uh, Guus -Bos en Bernard Gebke. En, en wat gaat het worden van je nieuwe album D? Dat, dat lied heette uh, Wat ze zei. En dat betekent dan wat ze zei. Het <laughs> gaat over een meisje die allerlei dingen zei. En uh, dat ik toen dacht van, nou, dat is ook niet mooi. Ik dacht nog nachten na, no. ik vreug mij af, worm. het zat mij ooit oh, krank wat ze zee. Ik had het echt niet door, dat eerder was voor ik geloofde niet wat ze zee. Groen als een de kroos, blauw als een overal. Hoe wist ik hoe zo'n een kan prikken als een alle? Een weer hakachtig woord en ik er weer in het onstuur, Het was misschien veel meer hoe als wat zat er nog niet op de tegen vrij. Alles voor het eerst, maar alles giet voorbij. Het is triest, maar wacht. ik wil niet meer van haar. En alle mollen deur, wat ze zee, wat ze zegt. Ze echt geen mooie ding, zee echt niet zo mooi, wat ze wat ze zei. Gustrijbos, Rijbos, Bernhard Gepken, Daniel Lohus, dank jullie wel. Mooi album. D. En niet voor niets het best verkochte album deze week in Nederland. TNA van een BNR, René Appel. Ja, René, goedemiddag. Uh, uh, vandaag jouw taal-natuuranalyse van een politicus die de gemoederen aardig uh, weet bezig te houden. Niet in de laatste plaats vanwege zijn taalgebruik, Geert Wilders. Zij, zijn, zijn weinig politici die zo vaak het nieuws halen met hun uitspraak als Wilders? Hoe komt dat? Uh, dat komt in de eerste plaats omdat hij dingen heel direct zegt. Waardoor uh, ze meteen aankomen. Het is geen brei van woorden, geen omslachtige omschrijving. En in de tweede plaats natuurlijk omdat ze heel provocerend zijn vaak. Dus iets wat provocerend is, dat roept reacties op. De miljoenennota 2009. Een flutstuk van het slechtste kabinet ooit. De bakken met geld in de bodemloze put die de Antillen heet. Onze donaties aan de Pina Colada maffia op de Nederlandse Antillen. Hoe meer stemvee voor de linkse kerk, hoe beter. Ik denk wel eens, in het vliegtuig wordt ze zeker al geleerd... jij stemmen op Wouter Bos, hij jou geven uitkering. Een steeds kleiner clubje linkse dat aan het belastinggeld infuus ligt... en voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een subsidiesleurper. En u toont daarmee wat mij betreft aan dat u knettergek bent geworden. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. De bedrijfspoedel van Rutte 1. Ja, René, wat vind je hiervan? Ja, het is een uh, selectie van uh, de bekende Wilders uitspraken. Nou, wat ik nog even wil zeggen, heeft ja. over, hij hey, komt uit Limburg. En dat hoor ja. je goed. Uh, vooral door zijn zachte G, zachte J. En dat is toch zo, dialecten die hebben toch een, vaak een bepaalde uitstraling. Zoals het Limburgs, dat geldt als een zachte, vloeiende vorm van taalgebruik. He, daar zit een gemene taal. dingen in. Ja. Eh, maar hij zegt juist. Er is een contrast tussen dus de associatie die het dialect geeft. Hij ja. spreekt met een accent en niet het dialect. En de inhoud van wat hij zegt. De inhoud is zoveel scherper dan dat. Dat je denkt, ja, dit. Is het een dit wolf trekt de in schaaps... schaapskleren? In zekere zin zou je het dus een wolf in schaapskleren ja. kunnen noemen. Ja, ja. ja, ja. ja. En, en, maar we hoorden ook af en toe lachen. Ja, het, ja mensen lachen erom. Uh, in de eerste plaats is het zo dat in de Tweede Kamer, het is mij al vaker opgeballen. Gevallen, mensen heel snel lachen. Om het allerkleinste grapje wordt er gelachen... en ik denk omdat die mensen zich vaak zitten te vervelen in die banken. He? Dat duurt maar, dat duurt maar, ze zitten maar. Ja. Tegenwoordig zitten ze op hun mobieltjes te kijken. Dat duurt heel lang. En dan iemand die iets provocerends zegt... dat buiten de orde is in feite, dan moeten ze om lachen. En je lacht ook vaak om iets wat eigenlijk een beetje beschamend is natuurlijk. Dat doen ze ook tot een zekere hoogte. Het was Pechtold die zei een islamitische aap het was mijn collega dat die zei daar komt de islamitische aap uit de mouw en hij heet inderdaad maar dat is dat dus is, de is dat, zo. dat is dus de beeldspraak ja wat ach ja maar, doe eens normaal man dat ach Ja, doe eens normaal en, man dat is de ja. lekker zelf normaal dit heeft hij niet ja, ja, hoor. en voorzitter lezen voordat u wat zegt ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Ja. Meneer Wilders. Nee, doe u Je kunt toch niet praten over de premier. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische Aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd. Kom, man, dat heeft hij niet gezegd. Doe het normaal en rustig man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen meneer Wilders. Rustig. Ja, onvergetelijk dit. Hè. Dit was in 2011. Wat doet hij hier? Uh, eigenlijk hetzelfde als wat hij altijd doet. Hij parieert een uitspraak van uh, Rutte door iets te zeggen wat in feite nooit in feite behoort tot het onparlementaire taalgebruik. Maar het gekke is dat Rutte daardoor zo van de kaart is... dat hij zijn eigen statuur eigenlijk niet kan handhaven. Hij zegt gelukkig terug, doe zelf als normaal, man. Ja. En dat had hij natuurlijk nooit mogen zeggen. Maar daarin zie je dus de kracht van Wilders. Hij weet mensen zo uh, te treffen, zo te raken, zo te irriteren... dat ze andere dingen gaan doen dan ze eigenlijk zouden willen doen. Wij kennen accijnzen op benzine en diesel. Wij kennen... Parkeervergunningen. We kennen een hondenbelasting. En waarom dan niet de introductie van een hoofddoekjesbelasting. Een kopvoddentax, zou ik het willen noemen. Gewoon, voorzitter, één keer per jaar een vergunning halen en dan meteen even aftekken. Duizend euro per jaar lijkt mij een mooi bedrag. Dan gaan we eindelijk een keer eens terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft gekost. Ik zou zeggen, de vervuiler betaald. Ja, dat kopvolle tax was in 2009 zelfs in de race voor woord van het jaar. Ja, het is wel het meest beschamende woord van het jaar dan natuurlijk. Ja. En uh, het is ook heel bedenkend dat hij zoiets zegt vanuit het volgende punt. Hij heeft altijd gezegd, ja, ik ben niet tegen de islam, want dat is niet tegen de godsdienst, maar ik ben tegen de radicale, fundamentalistische islam. Ja. Maar hier laat hij zien dat hij wel degelijk tegen de islam is. Dat hij zo'n Beschamend. Hij weet zelf ook wel dat het een niet haalbaar voorstel is. Dat hij zo'n beschamend voorstel hij, doet. En dat is ook alleen maar om de pers te halen. Hè. Hij bespeelt ook de media op zijn eigen manier. Ja, iedereen neemt dat woord over natuurlijk. Ja. Mevrouw de voorzitter, ik ben woest. Ik ben echt woest op het antwoord... wat collega Van Geel net gaf op een vraag... naar aanleiding van mijn eerste interruptie. De heer Van Geel zei toen dat er weinig ruimte was om vandaag nog een millimeter te veranderen aan dit uh, kabinetstuk. In normaal Nederlands, uh, we zitten hier voor uh, Piet Snot mee te doen... en de Kamer uh, staat in zijn hemd. En voorzitter, onder die omstandigheden... doet mijn fractie niet meer aan dit debat mee. Wij gaan nu dit debat verlaten. Het is een schande. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Wij gaan er vandaag vandoor. Ja, dit was tijdens een debat over de crisismaatregelen... van het kabinet Balken en de Vier... Uh... De manier waarop hij formuleert. Heel helder. Ja. Heel direct ook weer. Ik heb hier toevallig een stukje dat ik gisteren in de krant las. Ook politiek taal gebruiken, om het even te contrasteren. Uit een uh, CDA-programma. Waarbij het gezin meer in zijn eigen kracht en regie wordt gezet... maar tegelijkertijd breed wordt ondersteund bij multiproblematiek... over alle drie decentralisatiedomeinen. Ik ben al weg, hè? Je bent al weg. En hij weet het natuurlijk heel goed dat zijn electoraat... daar helemaal niet van gediend is... Hij spreekt eigenlijk over de hoofden van de Tweede Kamerleden... zijn electoraat aan, want hij weet dat het op de televisie vertoond zal worden. Is dat niet ook niet de psychische druk van de alleenheerser die zegt... maar zo gaat het echt gebeuren, want ik bewaak het grote goed van de PVV... dus je stemt maar mee. Nee hoor, kijk, nogmaals, u kunt het woord alleenheerser heel vaak uh, gebruiken. Ik uh, ben het uh, niet. Maar ik ben wel politiek leider. En een beetje stevig leiderschap is niks mis mee. Ik denk dat de mensen in Nederland uh, niks hebben met al dat gedoe... en die fracties dat een hele Haagse discussie is. Die willen graag dat wij knokken voor hun belangen. Uh, knokken voor een sterk Nederland, voor minder Europa. Allemaal onze thema's, dat is veel belangrijker dan al dat Haagse gedoe. Ja, vorig jaar werd hij bij dagen uitgeroepen tot politicus van het jaar. Wat doet hij hier, nee. Hier doet hij iets wat hij heel vaak doet. Namelijk, hij krijgt een vraag of hij eigenlijk geen alleenheerster is... die doet hij even heel snel af... Mm -hmm. en vervolgens gaat hij over op zijn standpunten... waarvan hij weet dat hij daarmee gehoor vindt... bij de luisteraars, zeker de kijkers. Hij, is... hij heeft het over het Haagse gedoe. Dat vinden mensen allemaal, Haagse gedoe. Terwijl hij er zelf ook deel van uitmaakt. Hij heeft het over weg uit de EU uh, Enzovoorts. Dat soort dingen. Dus hij weet altijd weet hij, een vraag bereik zo... Bereikt hij zijn doel met zijn woordkeus? Wat oh, ik je? denk in belangrijke mate wel, ja... Mensen vinden ook dat hij iets durft, echt. Hij durft uh, de andere politici te weerstaan. Hij gaat niet mee in wat zij, dus veel kiezers inderdaad, haars gedoe vinden. Hij is wars van elke vorm van subtiliteit. Maar daarmee verdraait hij dingen. Daarmee zet hij de dingen op zijn kop. En daarmee is hij ook vaak oneerlijk. En nog steeds niet uitgewerkt, hè? En het is nog steeds niet uitgewerkt. Hij spreekt een groot publiek aan. René, wie volgende week...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 Rob Engelsman, gepensioneerd, 37 jaar, was als webredacteur... verbonden aan de Milieufederatie Groningen. Heeft ooit nog eens radio gemaakt bij de AVRO en de VARA. Dag, Rob Engelsman, goedemiddag. Uh, goedemiddag, 67 hoor. Ja, dat zei ik toch, of niet? 37 dacht ik. Oh, nou ja, in ieder geval zou dat mooi zijn. Ja. Ja. We, uh, we gaan luisteren naar jouw roman 1149. Moeders Clivia heet het. Na mijn moederscrematie nam ik de planten mee... Ik ben lui en onachtzaam, vergeet ze water te geven, maar planten moeten ook leven. Om de lasten wat te verdelen, had ik er een paar gestationeerd op mijn werk. Daar sneuvelden ze één voor één. die zou ervoor zorgen, maar het viel tegen. De laatste begonia werd zelfs door haar ontworteld, hoewel niet met opzet. De planten thuis hielden het langer vol, maar de sanseferia en een van de twee vetplantjes gaven het tenslotte toch op. De laatste maanden heb ik zelfs moeders Clivia verwaarloosd. Een paar bladeren verkleurden van groen naar bruin naar geel en ik maakte me zorgen. Vanochtend zag ik dat ze plotseling zeer uitbundig bloeide, rood en paars. Ik voelde een hand op mijn schouder. Mooi, Rob Engelsman. Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage aan dank. ons programma. Je krijgt van ons het uh, gesigneerde boekje van Ar Arnon Gunberg, Voetnoot 2. En nog een uh, prettige dag. Jullie ook, en ook bedankt. Oké, okay, dag. Margriet Vroomans zit in Vlissingen. Margriet. Reken maar. En je bent niet We alleen. zitten in Vlissingen met... Nee, zeker. We zitten hier in Pantarij, een prachtig strandpaviljoen. En wij ja. hebben straks aan tafel in Vlissingen dus Lilian Jansen. Zij is de lijsttrekker van de SGP, de eerste vrouw voor die partij. Sem Stroosnijder van de SP, Barend de Lange van de Partij van de Arbeid... en Pim Kraan van de lokale partij Vlissingen. Een, een mooi uur gaan we straks tegemoet met heel veel lokale kwesties die hier in Vlissingen allemaal spelen. Die gaan we bespreken. Ja, wat is, Trotskamerbreed. Ja, wat is, Helemaal een lokaal debat. Ja, en wat is bijvoorbeeld één lokale kwestie, uh, Margriet? Die nou, hier, die een speelt heel belangrijke kwestie is bijvoorbeeld het grote tekort waarmee de mensen hier mee te maken hebben. En er is zelfs de vraag of Vlissingen een artikel 12 gemeente zou moeten zijn. Zoals je weet, dat is een soort van curatele stelling. Ja. En uh, dan is het wel ernstig gesteld met een gemeente. Sommigen ja. zijn daarvoor, anderen zeggen nee, we zoeken het zelf al uit. Gaan we het over hebben. Nou, en er gaan... is hier ook een heel groot terrein. Ja. Het Scheldenkwartier. Ook dat is een hete aardevol. <laughs> we gaan met z'n allen luisteren naar Kamerbreed, Margriet Vroomans. Veel succes in Vlissingen. Dankjewel. Dit was de Taalstaat. Uw romans 1149, de namen van leraren Nederlands die u wil kandideren. En ook alle andere zaken die u aan ons, al, aan ons kwijt wil, kunt u mailen naar taalstaat.kro.nl. Volgende week staat dit programma er weer. Ik wens u allemaal nog een heel fijn weekend. Fijn blijven, Taalstaat. Weekdicht 1 maart 2014. Devilibrator is een woord waar je je tong over kunt breken. Uh, breken. Het is een ritmestoornis die slecht voor hart en gehoor is. En als je het niet goed zegt, is de kans groot dat het leven is geweken.